Alhamdulillah Rabbil Vandaag gaan we het hebben over Reizigersgebed En specifiek Want Reizigersgebed Staat uit In van het gebed En samenvoegen. Vandaag gaan we het hebben alleen over إن كنت قس قس الصلاة إنما الشاذلي رحمة الله عزت صلاة استفري سنات ولها هات باب وشرائط ومحلون إمام شادي لي رحمه الله جهت رئيس خصبات صلاة السفر صلاة بكم بالكم السفر إيش رئيس؟ أنها سنة مؤكدة. This is أن ترك السنة. عند the first of all the صلى الله عليه وسلم يجزئ تصدق تصدق الله بها عليكم فقدي له صدقته. Uh, dus het inkorten van het gebed tijdens uh, het reizen is een uh, geschenk van Allah die Hij aan ons heeft geschonken. En de profeet heeft gezegd, uh, neem het dan aan. <coughs> de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd, het is een sadaqa, dus een geschenk. Dus het is geen azima. Er, er is onderscheid, er is verschil tussen uh, loxa en azima. Loxa is iets wat normaal niet uh, mag, maar omdat het te zwaar is of omdat Allah het makkelijk wil maken, heeft dit een andere oordeel gekregen. En die oordeel is een vergemakkelijking. Van uh, de originele oordeel. En Azima is juist de, de, de originele oordeel. Dus voordat het voor gemakkelijk werd, de Azima. Dus de ulama hebben deze hadith, uh, onze ulama in ieder geval hebben begrepen dat het niet een azima is maar een rochza. Hij zegt, de imam al-Abi, al-Azhari, hij zegt, een het is sunna mu'akadda voor de puber met verstand. Dus, een kind wat nog geen puber is, voor hem is het geen sunna nou mu'akadda. Dus geen ge Sunnah, niet eens een Sunnah. Hij zegt: Wale ha sebeboon wasara'eeton wa, wa mahalleun. Sebeboon betekent de reden. Wanneer het oké, okay, wanneer moet je inkorten? Wat is de reden voor het inkorten van het gebed? En wat zijn de voorwaarden om het gebed te kunnen inkorten? En in welke gebeden? En in welke gebeden? Of welke gebeden kun je inkorten? Ik heb het letterlijk vertaald het, uh, het, in de tekst. Het heeft een reden en voorwaarden en uitvoering. Met uitvoering. Dus wanneer voer je het uit? In welke gebeden voer je het uit? Hij zegt de redenen. Voor dit gebed, dus wanneer? Is er sprake dat je het gebed. Wat is de reden om uh, zo'n gebed in te korten? Hij zegt de reden daarvoor is, is een lange reis. En dat is vier bord. Bord is meer fout van beried. Dus in het Nederlands zeg je dan vier beried. Hij zegt, en dit is uitgerekend uh, uh, aan de hand van dat je zou reizen één dag en één nacht met een dier die een gemiddelde zwaarte draagt. Dus ze hebben het uitgerekend. En hij zegt, dit, uh, deze reden. Geld voor iedere reiziger, behalve voor de Mekkaan, dus diegene die in Mekka woont, en diegene die in Mina woont, en diegene die in Muzdalifa woont, en diegene, eh, uh, ja, uh, andere hebben, in andere uitgebreidere boeken, diegene die in Arafa woont, hier is hij het niet genoemd, waarom als je naar Hajj gaat, dan verandert de regel? Als je bijvoorbeeld in Mina bent, die gaat naar Arafa, een keer in inkorten. Uh, en dat soort, ...oordelen, maar dat gaan we later behandelen, inshallah. Berit is gewoon een net meter, maar vroeger noemden ze dat berit. Het is gewoon een lengtemaat, een, een benaming van een lengtemaat. Uh, hoe lang is hij en zo, dat ga ik uh, zo meteen behandelen. Dus iedere reiziger, uh, reden daarvoor uh, voor hem is dat hij vier uh, berit uh, reist. Behalve diegene die in Mekka woont en die in heid is en die gaat naar Arafa, dan mag hij inkorten. Dat is een uitzondering. Maar dat gaan we in later boeken behandelen. Want het gaat nu, want ik zie niet iemand uh, nu van ons uh, in Mekka zijn. En als je in Mekka bent, dan is het heel makkelijk om, uh, om dat te begrijpen. Dat wordt je uitgelegd meestal als je daar bent. Of je kan uh, vragen en op de vorm en dat kan het zo uitgelegd worden. Hij zegt, een barit is 4 50, en een is meer van falsa Is ook een lengte benaam. Net meter, centimeter, millimeter, zo is het uh, niet hetzelfde, het is niet gelijk eraan, maar het is wel hetzelfde systeem. Berried, veruitzicht is meer van Varsag. We hebben gezegd 1 berried is 4 verruisig. En 1 Varsag is 3 mijl. En 1 mijl is 2.000 Die dira. dira is vanaf je middelvinger naar je elbow. Dus het is 16 Varsag. هذا الرئيس هو ١٦ فارسخ هذه كميتها بالفلاسيخ وأما كميتها بالأميال الفلاسيخ هو ١٦ فارسخ المال هو ١٨ فارسخ لكن ديت هو مشهور على العلماء في الخفض ذهب الغزاق مال ١٠٠ زراع en als we gaan uitrekenen, ik heb die uh, sommen hier beneden gedaan. Eén zira, sommige bronnen zeggen 53 centimeter, Waarom, en sommigen zeggen 46. Waarom is er gilaaf over? Want de dira er is geen vaste, geen vaste meetlengte, zoals meter. Meter is ook maar afgesproken met uh, een maat. En dat verschilde vroeger. Gemiddelde verschilt ook per streek. In ieder geval. Het gaat erom. Allah verplicht ons met wat, datgene wat we aan kunnen. Wat je niet aan kan. Wordt vergeven. In later boeken gaan we het ook behandelen over. Iemand die. We gaan eerst kijken hoeveel het in kilometers is. En dan. Gaan we het spreken over. Uh, is er uh, een, een, een, een, een, een speling. Of is er een. een ja. Is er speling ertussen. 1 diera is 53 cm. 1 meel. Volgens de mening. Dat het 2000 diera is. Is 1060 meter. Dan is 1 versag. 3180 meter, dan is 1 berry 12 kilometer en 720 meter, en dan is 4 bord 50 meter en 880 nee, 50 kilometer en 880 meter. Dit is de, de ulama. Sommigen zeggen, Dit is de mashhoor. Anderen zeggen, Er wordt gezegd dat dit de mashhoor is, dus dan zou je op 50 kilometer al kunnen inkorten. Maar dat, dat wordt niet gehandeld. Daar wordt niet naar gehandeld. Waarom? Omdat hier de Sherry Azhari hij zegt, de dat wat de Gilef is over de mijl. Of in Nederlands mijl. Wat is een mijl? Is het 2000. Uh, 2000. Het is dus 2000 keer 53 centimeter. Nee, nog niet. Dat is volgens de zogenaamde meshoor. Of is het iets anders. Wat Sheikh Abil Azhar niet noemt in dit boek. Maar dat noemt hij wel in Mokhtasar şey, uh, uh, van Sidi Khalil. Hij zegt de meshoor is 2000. Een mijl. Een mijl. Is 2000 Dira. Dus 2000 keer 53 centimeter. Maar de sachie, de authentieke mening is dat het 3500 Dira. Dus 1 mijl is 3500 Dira. Dan kom je op ongeveer 77 kilometer. Ja. De hoort, Er wordt gezegd, dit is de hoort. Is dat 1 mijl... Is gelijk aan... 2000 dira. Je ziet hier dirah, toch? In de footnote. Zie je, dira is 53 cm. 1 mijl... Is 1060 meter. Maar dat is gebaseerd op... Dat 1 mijl... 2000 dira is. Dus we zullen zeggen... Met die raad bedoel ik nu arm, ja voor jullie vertaal ik het arm, ja in Engels gebruiken ze dat nog eens feet en dat soort uh, wij zeggen arm, Eén arm is 53 centimeter, 2000 arm, hoeveel is dat, is gelijk aan 1 mijl, ja, dit is de maschine, maar. Er kan mishoor zijn en er kan een correctie daarvan zijn. En de correctie is dat 1 mijl is niet 2000 arm, maar 3500 arm. Dit is de juiste uh, lengte. Begrijp je? Dus 1 mijl volgens de sahih waarop je moet praktiseren... ...is dat 1 muil, ja, 1 muil is de 3500 arm. Dus 1 arm is 53 centimeter. Dan is 1 muil niet 2000 keer 1 arm, maar 3000 en een half keer 1 arm. Dus 3500 keer 53 centimeter. En dan kom je, dat is 1 mijl. En dan, 1 is 3 mijl. Dus dan doe je, uh, de uitkomst van 1 mijl, uh, dat, dat is 3500 keer 53 centimeter, keer 3. En daarna dat, keer, uh, keer, uh, keer uh, keer 4. Dan kom je ongeveer op 80 77 kilometer. Dus waar hou je aan? 77 kilometer. Er is speling. Bijvoorbeeld, de ulema hebben gezegd uh, in, maar dit is in de uitgebreide boeken. Hebben ze gezegd 48 mijl. Dus 48. Men. Ze zeggen als je 40 mijl doet. Dan is het geldig. Je gebed is geldig. Maar als je 35 mijl. Dus afstand van 35 mijl. Ga je inkorten dan is je gebed ongeldig. Maar als je op 40 mijl doet. Dan is het nog geldig. Maar dat gaan we later behandelen. Hou je nu aan 77 kilometer. Dat is de makkelijkste voor je. Oké, okay, dus de reden is dat er een reis is van 77 kilometer. Als er sprake is, dit is een lange reis. 77 kilometer uh, is de reden dat je mag inkorten. Oké, okay, wat zijn de voorwaarden van dit gebed dan? Wat zijn de voorwaarden? Hij zegt, de voorwaarden zijn er vier. است ان يكون السفر وجها واحدا اي دفعة واحدة بان لا يقيم فيما بين المسافه في اقامه توجب الاتمام كاربعه ايام صحاح ضربتيكن دات هتميتفر داسن من هتريس موت alleen de heenweg Dus, als jij een reis gaat maken van hier naar een plek, wat 80 die reis duurt 80 kilometer. Heen 80 kilometer en terug 80 kilometer. Dus 160 kilometer. Dan tel je niet de heenweg en terugweg voor de afstand. Nee, je telt alleen de heenweg. Dus vanaf jouw huis naar de eindbestemming. Hoeveel is dat? Als dat uh, de 77 kilometer is, dan mag je inkorten. Als het minder dan dat is, dan mag je niet inkorten. Als het meer dan dat is, mag je inkorten. Maar je meet niet van de heenweg en de terugweg. Nee, dat is niet geldig. Alleen de heenweg. Dus één reis. En ook, in dit voorwaarde zit er ook een voorwaarde. Is dat, bijvoorbeeld, jij gaat een reis maken van uh, een plek, ja. Plaats A naar plaats B. Dat is, we zeggen, 100 kilometer, ja. Maar tis, uh, tijdens het reizen ben jij van plan... Om te gaan stoppen in plaats C. En plaats C is tussen plaats A en B. Ja? Dus voordat je in plaats B bent, ga je eerst even stoppen in plaats C. En daar ben je van plan om zo lang te blijven, dat je als Mokim wordt gezien. Dus je blijft daar vier dagen gelijk aan 20 gebeden. Dan... Tel je niet meer de afstand tussen plaats A en plaats B... ...wat 100 kilometer is... ...maar je telt van plaats A naar plaats C... ...en dat is 50 kilometer, bijvoorbeeld... ...ja, 50 kilometer betekent... ...je mag niet inkorten... ...ja... ...of je nou... ...je, ma je mag niet inkorten... ...en, in plaats B, en van C naar B is ook 50 kilometer... Dus mag je ook niet inkorten. Begrijpen jullie dat? Maar als je alleen even stopt, je stopt niet vier dagen lang gelijk aan 20 weder. Je stopt gewoon, want je moet, als je reist, moet je wel stoppen. Of, dat is heel lastig voor je. 100 Om de, de reisafstand te kunnen afleggen, moet je wel even stoppen. Behalve met vliegtuig, dat is wat anders. Maar met auto, meestal moet je wel even pauzeren. Vooral vroeger, reizen was alleen met, de, met een dier. Ja, Soms met een boot, maar... Dat is weer een ander uh, geval. Sommige olemmer maken onderscheid tussen de afstand van de boot. Als je met een boot gaat en als je uh, op, op het land gaat. En de tweede voorwaarde in deze voorwaarde is dat je een eindbestemming hebt. Je gaat niet zomaar, bijvoorbeeld een nomad, ja? Of jij gaat gewoon reizen, je neemt de bus en je weet niet naar waar je gaat. Je weet niet wat jouw uh, eindbestemming is. Je gaat maar waar je maar komt. Wa wa wat, waar, waar het jou uitkomt. En de orme, ze maken uh, een, uh, een, uh, een, een, een, een schrijf een voorbeeld. En dat is als je een herder bent. Je bent, je, uh, je hebt geen eindbestemming uh, bijvoorbeeld. Ja, je bent een herder en je neemt je schapen of geiten of koeien, neem je mee of uh, kamelen. Waar je gras vindt, voedsel voor je dieren, daar, daar ga je naartoe en je blijft zoeken. En dat is je hele reis, je hebt geen eindbestemming. Dan kort je niet. Want je hebt geen eindbestemming. Je moet een eindbestemming hebben. Zodat het uitgerekend kan worden. Of ze zeggen. Je bent gevlucht. Een slaaf bijvoorbeeld. En je bent gevlucht. Van je meester. Je hebt geen eindbestemming. Je vlucht maar weg. Maar. In dit boek. Doet hij die, spreekt hij daar niet over. Maar in Mochtassar van Khalil Zeggen ze. Maar als jij als schaapherder bent en je hebt een eindbestemming. En je weet, ik neem mijn schapen bijvoorbeeld naar een bepaalde eiland, En ik zal daar, en het is 77 kilometer of meer. En ik blijf daar twee dagen en ik kom weer terug. Of dan ga ik weer naar een, naar een andere plek. Ja, maar je hebt een eindbestemming voor je dieren bijvoorbeeld. Maar je zal daar niet voor altijd blijven. Dan kun je wel in kort. Maar als jij geen eindbestemming hebt. Bijvoorbeeld, je zoekt maar wat. Bijvoorbeeld, je bent naar iemand op zoek. Bijvoorbeeld, in deze tijd. Ja? Je bent naar iemand op zoek. En je reist met de auto of met de bus of met het vliegtuig. Je moet iemand hebben. En je weet niet waar hij is. Iedere keer uh, bel je van. Ja, waar is hij? Dan zeggen ze hij is daar en dan ga je weer naar daar. Een beetje een filmactie, maar ja, je weet maar nooit of je het ooit gaat meemaken. Maar voor de, het is een goed voorbeeld hiervoor. Dan kort je niet in, want je hebt geen eindbestemming. Daar gaat het om. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen, je hebt geen eindbestemming. En tussen, je hebt wel een eindbestemming, maar je weet niet voor hoe lang je daar zal blijven. Het ligt aan de, bijvoorbeeld aan zaken wat je moet afhandelen. Dat is wat anders. Hij zegt de tweede voorwaarde is: een ijzem. Een ijzem is de veel, uh, de veel om die reisafstand af te leggen. En dat is wat ik net heb uitgelegd. Je hebt een eindbestemming. Je hebt een wil. Ik ga naar daar reizen. Dus niet dat je die afstand reist. Maar je hebt geen intentie of geen wil. Je hebt geen eindbestemming. Dan kort je niet in. Uh, de derde voorwaarde is dat je daadwerkelijk gaat reizen. Je kan intentie hebben om te reizen. Maar je kan pas in kort, in kort als je daadwerkelijk reist. En die reis, uh, je begint met je vertrekt. Oké, okay. uh, hiervoor zijn er oordelen, wanneer is er sprake van, je bent vertrokken. Als je je kleren inpakt, ben je dan vertrokken? Of ben je dan aan het reizen, of niet? Daar is, uh, daar is uitgebreide uitleg over, onze ulama aan, aan de hand van de teksten die, die, die wij hebben. En de Quran en Sunnah is dat een stedeling, ja, iemand die in de stad woont. Een stad betekent met huizen en tuinen, en tuinen bedoelen ze niet per se mee, tuinen voor de sier, maar tuinen als bijvoorbeeld uh, volkstuintje zou je ze noemen, maar echt om van te leven. Ze zeggen een stedeling, hij kan. Er is pas sprake van dat die reiziger is. En hij kan dat ook daadwerkelijk inkorten. Als hij zijn stad uit is. En uit de, de, de uh, omringde, dus de, de, de platteland. Of de tuinen, dus de platteland. Die gebruikt wordt voor de stad. Direct wordt gebruikt in de stad. Niet bijvoorbeeld de platteland. Of 2 kilometer afstand. Of eh... Uh, Vijf kilometer afstand. En die handelt met die stad waarin jij woont. Maar echt omringt. Dus de buitenkant, de buitengrens van de stad. Van waar jij vertrekt. Die tuinen daar. Of die platteland. Dus waar, waar gezaaid en geoogsten wordt. Als je, als je vandaar weg bent. Ja, je bent het voorbij. Dan kun je inkorten. Niet als je uit je huis bent. Ja, en je vertrekt, en je komt, en je bent uh, 100 meter van, van je huis af bij bushalte of vliegveld. Ligt er aan als het vliegveld in de stad is. Dan, dus als je buiten die stadsgrenzen bent, dan kun je inkomen. Dit, dit gaat voor de van Hadari ay sakin hadira Hij zegt, al-ma'mura bij tiha. Dus, de, de tuinen of de platteland, wat uh, verbouwd wordt door de, de, de mensen die te maken hebben met die stad. Dus ze wonen daar of zijn daar vaak. En niet iemand die buiten die stad woont en hij heeft daar een platteland. Dat telt niet mee. Het telt wat interactie heeft tussen de, de bewoners van de stad en die omringde platteland of tuinen. Dus waar fruit of groente verbouwd wordt. Hij zegt, dit geldt voor de stedeling. Nee. Soms uh, zie je zo'n boot met Den Haag en een uh, rode streep doorheen, En je bent nog in Den Haag. Je bent nog in Den Haag. De hebben hebben niet gezegd. Anders uh, zouden ze Stadsmuur zeggen. Stadsmuur is nog meer daarop. Daar meer op. Ze hebben niet gezegd Stadsmuur. Ze hebben gezegd de platerland. Wat er omheen zit als je daar weg bent. Niet als je in een nieuwe stad aankomt. Bijvoorbeeld hier het Rotterdam Schiedam, ze zijn aan elkaar gegrensd. Het is niet moeilijk te zien, maar met de auto is het een beetje onduidelijk. Want in een bocht, je zit bijvoorbeeld in Rotterdam of in een bocht, en dan zie je uh, Rotterdam uit of zo, en dan zie je nog. Uh, Gebouwen van Rotterdam daar een paar meters verderop. Het gaat erom dat je de, de, het gebied van de stad, dus wat bij de stad hoort, de tuinen, het platteland, die zie je niet meer. Wat interactie heeft van die plattelandbewoners en die stad. het dus leven van elkaar. Ze moeten met elkaar handelen. Ze moeten bijvoorbeeld die, die platteland, hij gaat daar de suiker halen in olie. Ja, de boodschappen. En, en die mensen van de stad, die gaan daar die groenten zo halen. Of ze zouden dat kunnen doen. Maar niet iemand, hij woont in een platteland. Die gaat niet suiker halen bij... Uh, uh, bijvoorbeeld, hij woont in... Uh, hij woont uh, in een uh, groene hartgebied. En hij gaat helemaal naar Rotterdam om suiker in olie te halen. Dat kan niet. Want die hebben hun eigen... Dat is hun dorp dan. Die hebben hun eigen dorp waar ze interactie hebben met elkaar. En dat is ons volgende vraagstuk. Hij zegt, we hebben stedeling gehad, nu hebben we dorpeling. Hij zegt, dorpeling, Al-Aboudi, waar hij het in het badia. Het badia is het platteland. Het is een kastel, als hij het zet in het platteland, en hij hij zegt, als, de, als je de huizen van het dorp voorbij bent, dan ben je, kun je inkorten, als je dorpeling bent. Maar je moet onderscheid maken, want, uh, is, uh, want sommige kleine dorpen kunnen gelden als steden. Ja? Dus dan geldt weer die andere vraagstuk. Je moet heel voorzichtig daarmee zijn. Bijvoorbeeld, je hebt in Nederland, uh, je hebt Vianen, dat is geen uh, dorp, dat is stad, maar Houten is wel een dorp, in ieder geval vijf jaar geleden, nu weet ik niet, het is wel een dorp, ze hebben bijna niet eens een supermarkt. In Vianen heb je een hele winkelstraat, da da daarover... maar een Amsterdammer die zou zeggen over Vianen, dat is een dorp. Voor hem is het heel klein. Ze hebben één straat. Die hele stad heeft één straat. Eén winkelstraat. En de rest is zijn woning. Maar als je vanuit VIRK uh, kijkt, is het gewoon een stad. Dus je moet daar goed op letten. Hij zegt een dorp. Wat maakt een dorp? Dan hoort in Marokko, je dat goed zien. Er zijn veel huizen, ja, verspreid. Het is niet uh, bijvoorbeeld net in Nederland Amaryllese huizen. Nee, er zijn veel huizen verspreid, maar één naam, één naam, verenigt ze. Of hun voorvader, bepaalde, uh, bepaalde dorpen, heten zonen van. En dan komt de naam van hun voorvader. De stichter van dat dorp. Dat wordt gezien als één dorp. En of het heeft een naam. Die, dat dorp heeft een naam. En iedereen die daar woont. Uh, die weet dat. Dit valt onder. Uh, dit dorp. Bijvoorbeeld in Marokko heb je. Heb je. Bijvoorbeeld namen. Benikmeel. Heb je. Je hebt, eh, uh, je hebt, uh, Je hebt heel veel dorpen. En in het zuiden heb je eet dit, eet dat. Dat betekent die in het Berbisch kinderen van. En in het Arabisch, Beni Bofra, eh, Beni Aroos. Dat betekent allemaal kinderen van in het Arabisch. Deze dorp verenigt hun een naam. En je hebt andere dorpen worden verenigd door, niet een voorvader, maar gewoon naam van de plek. Bijvoorbeeld in Marokko heb je Ktema, heb je bijvoorbeeld uh, Tergist, heb je bijvoorbeeld uh, Achnich. Je hebt uh, de, de, het woord verenigd door naam. De ulema zeggen, als je uit die streek bent, dus die streek daarna, die huizen van die streek, die zie je niet meer. Of je bent er weg van, dan... Voor een dorpeling kun je inkorten. Hij zegt in de volgende, we hebben steeds gehad, dorpeling. Volgende is, een Jebel, iemand die woont alleen in een berg. Sommige olemmer zeggen in een groot. Of een dorp waar geen gebouwen zijn en geen uh, bezetting, dus geen tuinen, geen uh, platteland, gewoon een dorp, er zit een huis verder niks. Uh, geen gebouwen, geen huis, gewoon tent of in de grot wonen ze. Hij zegt, voor zulke mensen, als, als je, je je grot voorbij gaat, je vertrekt van je grot, je bent weg, dan kun je in kort. En dat geldt ook als je terugkomt. Als je terugkomt van die reis. En hij komt voor die stedeling. Is het als hij in die omliggende tuinen komt. Dan is het klaar. Dan kan hij niet meer inkorten. En voor dorpeling. Als hij in die uh, dorp komt. Uh, en in die streek waar hij valt onder. Dat dorp. En. Voor, een, uh, voor een, uh, iemand die in een berg woont, in een grot, als hij in zijn grot gaat, dan is er geen tijd meer voor om in te korten. Is dit duidelijk voor jullie? De volgende voorwaarde is. Het moet een toegestaande reis zijn. En ze geven voorbeelden voor toegestaande reis: Zeg ze om te handelen. Of voor de hajj. Of. Kennis op te doen, of broeder, zuster bezoeken, of je familie bezoeken, dit is toegestaande reis. Maar als je reist om te wandelen, en dan geven ze een voorbeeld om te jagen, maar je hebt geen, er is geen nood om te jagen. Sommige mensen jagen, en dat wat ze jagen, daar leven ze van. Uh, ze verkopen het of ze eten het zelf. Of ze leven ervan. Ze maken hun kleding ermee. En hun voeding. Uh, en hun uh, gereedschappen. En hun huizen. Uh, voor hen uh, is dat een toegestaande reis. Maar iemand die gaat jagen als hobby. Als amusement. Of ander soort van amusement. Uh, voor hen volgens de hoor, mag je niet inkorten. Dus als je voor amissement gaat, dan mag je niet inkorten. Maar diegene die, hij is zondig, door die reis wat hij doet. Dus die reis wat hij doet, hij is zondig daardoor. Die, voor hem is het haram, om in te kort. En ze hebben een voorbeeld geven: Een slaaf die uh, ontsnapt of hij vlucht weg van zijn meester. Hij zondigt daardoor. Dus hij maakt een reis bijvoorbeeld. Hij gaat van uh, naar een hele andere stad of een hele andere streek. En hij, heeft, bijvoorbeeld, hij weet waar hij naartoe gaat. Hij heeft een eindbestemming. Voor hem is het haram om in te kort. Hij is zondig. Hij luistert niet naar zijn ouders. Ja, hij doet iets zonder toestemming van zijn ouders. Gaat hij echt naartoe. Hij mag niet inkorten. En het is geen vadijn voor hem om te gaan. Het is bijvoorbeeld vadkivaya. Uh, hij wil gaan studeren. Wat wil hij gaan leren bijvoorbeeld? Uh, hij gaat leren geschiedenis bijvoorbeeld. Ja? Helemaal niet verplicht op hem. Hij gaat uh, Romeinse geschiedenis studeren ergens. Of uh, oude Grieken. Of, of hij gaat uh, iets met computers leren. Helemaal niet verplicht voor hem. Niet voor de een, niet voor de kiezen. Ja. Zonder, uh, zonder toestemming van zijn ouders. En hij gaat reizen. Hij mag niet inkorten. En het vraagstuk van vrouw zonder mahram. Wacht, voordat ik daarover praat. Dus, de reis is haram. Maar stel je voor iemand, hij gaat reizen om te handelen, en daar ligt hij van. Maar tijdens de reizen, of tijdens het reizen, doet hij zonde. Bijvoorbeeld, hij drinkt gammer. Ja? Hij gaat even langs een bar, gaat hij drinken. Altijd. Er staat geen, er staat geen, Eind leeftijd. Er is geen minimum of maximum. Sommige ulama's die wilden gaan reizen om uh, hadith te studeren, bijvoorbeeld. En hun ouders wilden niet. En dan bleven ze wachten totdat hun ouders doodgingen en toen pas gingen ze. En Allah heeft de barakken geschonken in hun kennis. Nee, ook al hoor je niet bij ze. bijvoorbeeld je zegt uh, tegen je ouders, ik ga naar, uh, naar Marokko, met de auto. En ze zeggen, nee het is gevaarlijk onderweg, of ik ben bang dat, dat er iets met je gaat gebeuren. Dat wordt vroeger, maar dat is verplicht op je. Datgene wat verplicht op je is, het is verplicht op je om uit het land van verder weg te gaan. Dan heb je geen toestemming van je ouders nodig. En er is onderscheid tussen uh, of je ouders moslim zijn of niet. In die vraagstuk, die reis die jij doet, ze verbieden je omdat ze, bijvoorbeeld omdat ze, uh, het, heet, het is in hun nadeel. En is bijvoorbeeld als een ouder ja zegt, de ander zegt nee. Of een ouder zegt nee en de ander blijft stil. Daar is over. Maar je hoort is bijvoorbeeld dat diegene die nee zegt gaat voort. Dat heeft de imam Zurqani gezegd en de imam al uh, adawi In ieder geval, diegene die reist en zijn ouders geven geen toestemming. Omdat het gevaarlijk is. Of ze moeder is bang dat er wat met hem gebeurt. Voor hen, dan is hij zondig, hij mag niet inkopen. Oké, okay, de vraagstuk is nu. Ja, ik zei, als jij dan gaat reizen. Er is gilef, uh, nee, niet gilef, Er is verschil tussen. Je gaat, de reis die je maakt is, is uh, haram. En tussen een reis is halal de bestemming is halal. die gaat bijvoorbeeld je reis is om te werken bijvoorbeeld om uh, voor je gezin te zorgen maar tijdens die reis doe je haram bijvoorbeeld je gaat drinken alcohol drinken of je gaat zinnen doen ja je gaat zinnen doen dan is in korte is is nog steeds geldig. Want inkort heeft niet te maken met. Wat je in, de, in, in het reizen doet. Maar de doel. Maar je bent nog steeds zondig. Als je bijvoorbeeld die zinnen doet. Of die haram. Wat je, dat, uh, wat je maar ook doet. Maar het gaat niet om wat je in je reis doet. Maar. Wat de eindbestemming is. Wat is jouw reden voor reizen. Oké. Okay, als een vrouw reist zonder mahram. En het gaat niet op hajj. En ze doet geen hijra van dal Kuf naar dal islam, als die bestaat. Is het dan, valt het dan onder haar eindbestemming is haram? En ik had met een Hanafi, had ik hier niet discussie, maar we onderzochten dit. En die Hanafi onderzocht het wat de medische mening hierop was. we. Wat telt, bijvoorbeeld, hij zei, een, een moslimaar, ze gaat haar zus brengen, ja, of ze gaat haar ouders bezoeken. En ze reist die afstand, zonder mahram. Maar haar doel is, ze wil haar ouders bezoeken, ze wil goedheid doen. Biddule idee. Wat telt dan? Is ze zondig met het reizen, valt het onder... Het hele reis is zondig of valt het onder zondige tijdens het reizen? Uh, we hebben bepaalde volken gevraagd en dat was verschillend. Ieder zei wat anders, maar dat waren niet echt... Uh, uh, ik weet niet of ze daar echt geleerd daarin waren. Ze worden gezien als geleerd, maar als je ze uiteindelijk doorvraagt, dan merk je dat ze bepaalde dingen niet... Uh, ze letten niet tijdens zijn vetua daarop. In ieder geval, we zijn tot de conclusie gekomen. Het is haram. Het valt onder. De reis is haram. En je mag niet inkort. Want je bent zondig. Met je reis. Niet tijdens je reis. Dus dan valt vrouw reis zonder mahram. En het is niet voor hajj. En het is niet voor hijra, Want voor hajj is niet haram. Zolang ze lijst met een groep vrouwen die, die te vertrouwen zijn, ook al zijn er mannen tussen, zolang ze te vertrouwen zijn, zal Het is niet voor En als ze geen hijra doet, want hijra doen van Dal-Islam, Nadal, uh, van dal uh, naar Nadal-Islam, mag. is verplicht, dus mag zonder mahrad Zolang ze. Zeker weet dat ze uh, niet lastig gevallen wordt. Hij zegt, uh, in welke gebeden kun je inkorten? Hij zegt, het is sunnah om de gebeden in te korten die bestaan uit vier Zij, Tijdens het reizen. Dus je kan niet soms gebed of Maghrib gebed inkorten. En uh, er is gilaf over. Is het gebed eerst uh, gelegaliseerd met Tweerlijkeheid en daarna in Mekka Tweerlijkeheid en daarna in Medina werd het vier en drie. Of was het eerst vier en daarna 2 en daarna vier. Of was het altijd gewoon vier, maar de uitzondering voor reizen is 2 geworden. In ieder geval voor ons heeft dat geen uh, uh, tastbare gevolgen. Hij zegt: Dus de gebeden die bestaan uit 4, wat of door Al-Asser en Isha: Die kosten we 1. Dus wat 4 was, wordt 2, 2. Mag dat beter voor 3? En, het soort is al twee, bidden we twee. en hij zegt. Wanneer. Gebedstijd nog open staat. En je bent aan het reizen. En je reis voldoet aan alle regels. Dan bid je. Die gebed. Die, van vier uit. Die kort je in. Maar. Stel je voor, je moet nog achter bidden. En Maghreb is al ingegaan. Maar, toen de Asr tijd voorbij was, dus toen de Maghreb dat inging, was je geen reiziger. Ja? Je was nog onderweg, bijvoorbeeld in je stad. Je bent nog niet je stad uitgehaald. Dan bid je Asr. Ook al ben je in je reis en je mag inkorten, dan bid je asr alsnog veel meer. Want de gebedstijd is beëindigd terwijl je nog geen reiziger was. Dus als je het gaat inhalen, bid je niet als vierlijk uit. Maar, en dat geldt hetzelfde. Als je bijvoorbeeld, je bent reiziger en je, je moet nog asr bidden. Maar je komt je stad binnen en het is maghrib. En je bent je stad binnengekomen. Uh, voor Maghreb. Nee, na uh, Maghreb. Dus de Maghreb is voorbij. Uh, de Maghreb is voorbij gaan. En jij bent je stad ingegaan. Dus Aser heb je gemist. Dan beet je Aser. Normaal zou je Aser, want je bent thuis. Dan beet je Aser. Normaal veel Maar omdat je het. Tijdens het reizen. Gemist hebt. En de tijd voorbij gaan Toen je nog reiziger was. Dan bied je. Asa 2 Ook al biedt Is dat duidelijk? Oké. Okay, stel je voor. Je vertrekt van huis. Het is Zohar. een achter. Je vertrekt van huis. Uh, je moet door het gaan, maar je bidt het niet. En je reist, je reist, je bent alle reizigers. Dan kun je het door gewoon twee uitbidden, zolang de tijd voor het is. En dan bid je het gewoon twee uit. Hij zegt wij je ook te ho al-Katar niet toe, ik kan het al dati aiemouden. Het inkorten vervalt wanneer als jij de intentie doet om vier dagen lang te verblijven. En hij zegt volledige vier dagen. Dat betekent die bestaan uit 20 gebeden. Hij zegt, dus diegene die bijvoorbeeld, hij betreedt zijn eindbestemming voor de Fajr op zaterdag. Voor de Fajr van zaterdag. En hij doet de intentie om tot en met magreb van uh, dinsdag te blijven. En dat hij vertrekt voor de Azaan van de Isha. Hij is daar vier dagen gebleven. Zaterdag, zondag, maandag en dinsdag. Hij is voor vijfde gekomen. Dus zaterdag, vier gebeden. Uh, er 5 gebeden. Maandag, 5 gebeden. Isha, vier gebeden. Hij is voor Isha vertrokken. Dinsdag, vier gebeden. Hij is voor jaar vertrokken, Dus hij heeft maar 19 gebeden is hij verbleven. En hij heeft de intentie gedaan om te verblijven. Dan zijn ze niet 4 volledige dagen. Want 4 volledige dagen betekent ook 4 met 20 gebeden. Dan is hij al die tijd reiziger. En kan hij zijn gebeden inkorten. Als hij in dat stad is. En als je in een plek blijft, zonder intentie hoe lang je daar blijft. Je weet niet hoe lang je daar blijft. Totdat een zaak wordt geregeld, uh, producten moet je kopen of je, je gaat naar uh, medicatie, je wordt geopereerd, je weet niet hoe lang dat kan duren. Of je je en enzovoort. Je weet niet. Je, je weet niet hoe lang uh, het duurt voordat je hem uh, veroverd. Dan ben je al die tijd reiziger. Zolang je niet de intentie hebt om uh, vier volledige dagen te blijven. Maar als je zeker weet. Bijvoorbeeld, je weet niet hoe lang je blijft. Dat betekent van het kan zijn dat je morgen trekt. Of over een uur. Of over twee dagen. Maar als je zeker weet dat jij vier dagen minimaal gaat blijven, dan ben je gewoon geen reiziger meer. Als je gewoon een helemaal die kan met jou bij de invitarite fi zijn in de hoeukte Als jij zeker weet dat jij bijvoorbeeld uh, langer dan vier dagen blijft, maar je weet niet hoe lang je blijft. Vier dagen, een week, twintig dagen, een maand, een jaar. Maar je weet zeker dat je langer dan vier dagen blijft. Dan ben je geen reiziger mee. Behalve als je in een leger bent. En die leger is in, de ulema's zeggen, Dal harb Maar ze bedoelen ermee in een uh, onveilige situatie. Dus uh, het is niet veilig daar. Je kan op ieder moment aangevallen worden door de vijand. Of het nou in Dal islam is. Of in Dal harb in Dalhab bijvoorbeeld door uh, Muharibin. Uh, niet Muharibin. Uh, Harbiin. Niet Muharibin, want Muharibin heeft al tekenen. Harbiin, dus Harbi's, de mensen die wonen in Dalhab. En in Dal Islam bijvoorbeeld die strijd tegen uh, rebellen. Of de, tegen rebellen. Het is niet veilig. Voor, de, voor het leger. Dan kun je van zolang je daar bent in korte ook al weet je dat je heel lang daar blijft waarom? vanwege de hadith, de profeet sallallahu alayhi wa sallam is 19 dagen gebleven in ta'if toen hij ta'if heeft aangevallen omdat zij geen, uh, ze geen, ze waren niet stoppen met rente betalen, handelen in rente ze waren de islam, ze, ze, ze, ze we, we accepteerden de islam maar het uh, verbod houden we niet aan. En hij heeft uh, de profeet, sallallahu alaihi wa sallam, hun aangevallen daarvoor. En hij is daar 19 dagen gebleven. Vanwege deze hadith uh, hebben de, onze ulama deze erdondering gemaakt. Oké, normaal, in, in deze uitleg, deze de geleden, hij spreekt er niet over, over zulke diepe vraagstukken, maar dit keer, er zijn nog belangrijker dan deze vraagstuk, om te noemen, maar hij noemt alleen dit. Hij zegt, als je bijvoorbeeld, je, gaat, je begint met bidden, Door bijvoorbeeld, en tijdens het bidden... Maak je de intentie van, weet je wat, ik blijf hier vijf dagen. Ja? Wat doe je dan? Uh, gaat hij gewoon vier afmaken? Of twee, of wat doet hij? Hij heeft gezegd, dan bid je twee, en dan stop je, en dan heb je die gebeden met de intentie van, nee, villa. En dan beet je de door daadwerkelijk via elkaar. Want je kan niet je intentie tijdens het gebed schakelen, veranderen. Want het gaat de intentie om voor, voor het gebed. Een ander vraagstuk is: Hij zegt als iemand het gebed. Hij is reiziger, maar hij begint het gebed zonder intentie. Inkorten of niet inkorten, hij heeft geen intentie gemaakt. Is zijn gebed geldig of niet? Daar zijn twee uitspraken over, zegt hij. Maar ze zijn het erover eens dat als hij het... Ja, er zijn twee meningen daarover, als hij het inkort. Is het geldig of niet? Maar als hij het helemaal bit, dan is het geldig. Dus als hij vier elkaar uit dan is het geldig. En de laatste Alinea. Hij zegt. Als een reiziger. Bid achter een Mokeem. Of andersom. Dan is het gebed geldig. Maar het is makro. En. De, het oordeel van makro Wordt sterker. Als een reiziger. beet achter een Mokeem. Mokeem is iemand die niet een reiziger is. Want. Hij prakticeert niet de Sunna. Want hij gaat veel rak'a bidden. En de Sunna voor hem is dat hij twee bidden. Hij zegt maar, als het toch gebeurt, als de reiziger toch bidt achter een mokkim, dan moet hij vier rakka's bidden. En hij. Waarom dat? Waarom Ja, dan is zijn gebed geldig. Dus als een reiziger achter een mokkim bidt, dan bidt hij gewoon 4 als hij de intentie heeft om 4 te bidden. Maar als hij achter een mukim bidt, met de intentie dat hij het werk uitbidt, dan is zijn gebed ongeldig. Want zijn intentie is, komt niet overeen met de intentie van de imam. En als een moqim bidt achter een reiziger, dan bidt iedereen volgens de sunnah. Of volgens zijn sunnah, zijn manier van bidden. De reiziger, de imam, de, is dan de imam, die bidt tweerlijk uit. Bij tesehu doet hij teslim. En diegene die moqim is, die staat op en gaat verder met de tweede uit. Of in lakas in maalbid. Nee, ik kan niet, want uh, de imam moet dan ook uh, drie bidden. Dat klopt niet. Oké, okay, maar wat is sterker? Wat is sterker? In de in de moskee bidden. Achter een imam die moekeem is. En jij bent reiziger. Dus jij bent reiziger. Wat is sterker? Dat je je gebed inkort. Of dat je naar de moskee gaat. In gebeden die je dat is Door de Of je gaat naar de moskee en je bidt door de Ars isha Vier Welke is sterker? Imam Ibn Rushd. Het Andalus. Kortoba. Hij zegt. De sunna van reizen is sterker. Dus je gaat niet daar bidden. Je bidt niet in de moskee. In ieder geval, je bidt niet als de imam bezig is. Je, je, je bidt naar hem of je bidt thuis. Je hoeft niet naar de moskee te gaan. De imam lach Hij zegt, nee, de sunda van de moskee is sterker. Maar de mashhoor is de mening van Ibn Huj. Dus als je reiziger bent, dan ga je niet naar de moskee eh, om achter de imam te bidden in Zohar, Asr en Isha. Over geweten ga je gewoon, zolang geen andere excuses zijn om niet te gaan. Dat is het voor vandaag. Volgende les is Allah gaat over het gebed wa ta'ala, al-Abiyala, ala